Marielle Hageman met het NOS Journaal. Het Nederlandse dwelorkest Kleintje Pils heeft in de dwelpauze van de 1500 meter schaatsen in Sochi het nummer YMCA gespeeld. Het was een bewuste protestactie. Ook wij kennen de verschrikkelijke beelden van homo-haat in onder meer Rusland, zegt het dwelorkest. Het nummer van de Village People wordt geassocieerd met de homobeweging. De 1500 meter voor mannen is nog bezig.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 De waken werd gehouden voor een man die aan een hartaanval was overleden. De vrouw van 42 kwam haar medeleven betuigen... maar werd door een familielid van de overledene... om onduidelijke redenen met een mes in haar hals en borst gestoken. Ze overleed ter plekke. Een andere man kreeg het mes te pakken en stak de daden neer. Beide mannen zijn door de politie aangehouden. Thomas Berdig heeft de finale bereikt van het ABN AMRO-tennis-toernooi. De Tsjech versloeg de led Ernest Kulbis in amper een uur met 6-3, 6-2.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 Spannend of niet, uh, Albert Jan? Ik heb... Uh, Mijn hart zit uh, echt uh, ergens... Uh, uh, oh. Maar nee, het is niet gelukt, hè? Net niet? Nee, sorry. Drie, drie, drie duizendste. Drie duizendste. Drie duizendste. stuk Koeverwijk. Van het goud af. Ja, Koeverwijk zilver. Maar uh, een kwartier geleden hadden we nog een oranje podium. Maar ik vind voor het voor Tuit dat wel erg sneu, hoor. Ja. Dat die wordt vierde. Maar, dit vind ik ook sneu, hè? Drie duizendste. Drie duizendste. Als je dat geweten had, als hij die lijn had gezien, weet je wel... Die ja. wij wel in Belgiën,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 These are the Beats Boys and that's why God's made the radio. Welcome to C.F.M. Tuning in the latest star From the dashboard of my car Cruising at seven Push button heaven Capturing memories from a. Van de week ook nog langskomen bij Ruud Jansen. Ja, nee. In CFM lunch. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lunchen met de muziek en informatie van Ruud en Osla. Je hoort de Bits Boys bij Software Zaterdag en That's Why God's Made to Radio. En hier is de Bart. Nou, voor uh, Koe, is het geen la la la la la la la. Wat zal die baan lunnen, zeg? Drie duizendste, duizendste verschil. Drie duizendste, waar hebben we het dan over? Ja, en het terwijl... is absoluut niet uh, waarneembaar eigenlijk, hè? Nee, en terwijl, uh, terwijl we nog nauwelijks bekomen zijn van die schrik, van die drieduizendste, zijn de Amerikanen en de Russen inmiddels uh, aangelangd bij de penalty shoot-outs.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 Een zinnige bijeenkomst, lijkt mij. Ja, nog even over uh, Koen uh, Albert-Jan. Ja, yes. want we zeggen wel, van, uh, ja, hij zal wel balen, maar hij heeft toch nog mooi hè? Ja, ja oké, okay. maar als je op drieduizendste goud mist, dan uh, ben je niet vrolijk volgens mij. Ja, ik heb zo'n app uh, op mijn telefoon. Ik krijg net een melding van Koen Verweij, schitterende zilveren plak op de 1500 meter lange baan. Gefeliciteerd, Koen. Ja, natuurlijk. Nou. Nee, Gefeliciteerd met Zilver. Maar we zullen uh, verderop in, het uh, ja, in, in de avond he, zijn reactie wel op uh, de NOS Sport kunnen bekijken. Ik ben erg benieuwd. Hier is Mr. Props en zijn hitsingle Waves.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 Ik wou dat net iets vaker, Iets vaker simpelweg gelukkig was. Een eigen huis en een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me had gehoord. Toch wou ik dat ik net iets vaker, Iets vaker simpelweg. Het blijft lekker meezingeren, deze gouden oude humiddels van René Vroger. Je een eigen huis, een plek onder de zon. Het is bijna drie voor half vijf. Zal meteen na het volgende plaatje van Amerika en Sister Golden Hair het dier van de week. Well, I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 Je luistert naar Salford op Zaterdag bij CFM Salford met zojuist Sister Golden Hair, de single van Amerika. En daarmee is het al vijf geworden, zo gaan doen. Boef, boef, het bier ja. van de week. Ja, ah, luisteraars, het is helaas geen kijkradio. Ja, maar niet deze kleine lettertjes al hier. Maar als je die hond ziet, als je die foto van die hond ziet... dan word je al helemaal, helemaal verliefd. En we hebben het namelijk over Diesel. En Diesel is een stevige reu van vijf jaar...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 So uh -huh.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 You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 ...bijna wel een onderwerp van maken albert jan De kippenvelplaat op de zaterdagmiddag. Elke week hebben we er eigenlijk wel hè? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Dit bal was het. De bird aan John Miles. En music was my first love. And it will be my last. Nou, we gaan er nog uh, eentje draaien... ...voordat het weer de bird is aan Monte Python. Oh. Hier zijn de Doobie Brothers. Ze zingen voor jou live Long Train Running. Oh, te gek zeggen, uh, Albert-Jan. Wat een uitspraak uh, live he. optreden van de W Brothers. Joris met Long Train Running. Jawel, het is alweer het uh, einde van uh, Zandvoort op zaterdag. Tijd is weer, wederom, voorbij gevlogen. Ja, en we hebben veel voor de kiezen gehad. Hè? Ja, 0,003 seconden. Uh, die hebben we voor onze kies gekregen. Nou, mm. um, goed. goed. Het zit er weer op. Het zit er weer op. Zandvoort op zaterdag. Bedankt voor het luisteren. En uh, ja, morgen dan, uh, is er weer een aflevering van... Zandvoort op zondag. Tot dan, vanaf deze plek. Een tot, fi fijne avond. Tot dan. Een hele fijne avond. Oh, oh. oh. je hebt hem al really oh. Oké. Okay. Doei. Doei, doei. Fijne avond. En tot morgen.